Goedemorgen, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. In Florida is een auto op mensen ingereden tijdens een Pride-optocht. Gebeurde in Fort Lauderdale, vlakbij Miami... Eén iemand is overleden en iemand anders raakte gewond... nadat een pick-up truck met hoge snelheid het publiek van de parade inreed. De bestuurder hoorde bij die parade en zou hebben gezegd dat het een ongeluk was. Maar de politie houdt alle opties nog open. At this time, the is and we are all Twee andere optochten in de buurt zijn afgelast. In Rotterdam is gisteravond een man neergeschoten in een avondwinkel. Hij raakte gewond, maar was volgens de politie na het schietincident aanspreekbaar. De man is naar het ziekenhuis gebracht en naar de dader wordt nog gezocht. Een jarige man eindigde zijn eigen feestje gisteravond op het politiebureau in Berkel-Enschot, in Brabant. Zijn feest thuis zorgde volgens de buren voor nogal wat lawaai. En toen de politie kwam kijken bleken er twintig mensen uitgenodigd te zijn. Terwijl de coronaregels pas volgende week versoepelen. Daar was het feestvarken het niet mee eens. Hij begon de agenten uit te schelden en reageerde agressief. En voor de tweede nacht op rij was er veel overlast door het slechte weer. In Wanningsveen in Zuid-Holland moesten mensen die in een appartementencomplex wonen midden in de nacht hun huis uit door een lekkage. En in onder meer Den Haag en Kerkrade zijn huizen en kelders overstroomd. Ook in België kreeg ze er flink van langs. Deze mensen waren op een terras in de provincie Namen toen het weer omsloeg en raakten flink in paniek. Echt? Ja, je verstaat het goed. Een kleine tornado. 17 mensen in namen raakten licht gewond en zeker 50 gebouwen hebben schade. Het weer, veel wolken, maar soms schijnt de zon. In het noorden kan eerst nog een bui voorkomen. Vanmiddag meer zon en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de a 10 ring noord richting Zaanstad bij de Koentunnel 3 kilometer Fieden.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon Zee. Zé, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu ZFM Jazz. Yes. Een hele goede morgen luisteraars. Welkom op deze fraaie zondagochtend 20 juni. En je luistert natuurlijk naar ZFM Jazz. Ook deze zondag maken we weer een, een mooie reis door het rijke jazzlandschap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 It's growing dark, but on top her coat pays her bill. Tests so many hours she'll never fail. She'll click on the street. Track with her eyes closed, kiss and goodbye, the moment sleeping by the top. Shadow falls on her still. Now she stays alone, fragile and unknown. The ghost who lives on the hill, waiting for a train, leaving for the past, staring down the track with her eyes closed goodbye The moment sleeping by That's all She knows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 Gary Burton en uh, de Makoto Ozone, Monk's Dream. Uh, er is iemand in Nederland die uh, met uh, regelmaat van een klok een cd uitbrengt. Is zijn naam is Benjamin Herman. En uh, die heeft laatst weer een verzamel uh, CD uitgebracht. Collected Ballads, 2021 uitgebracht. Er staat het mooie nummer op, Slow God wind. Wat hij samenspeelt met Daniel van Picards op piano en zang, denk ik. Komt-ie. A slow hot wind. Nou, dat was de afgelopen dagen wel het geval natuurlijk. Sat with slow vibes Just wait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 Dus uh, tijd voor deze uh, masquerade.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 Iets andere invulling van This uh, Masquerade dan The Carpenters. Meer de jazz kant uit natuurlijk. En dan heb ik nog een van uh, uh, David Sandborn. Die zal ik ook een stukje van laten horen. Een kort stukje, want het is helemaal uh, smooth jazz, zal ik maar zeggen.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 Laten horen. En dat is van Joe Venuti en Eddie Lang. Joe Venuti, violist, Eddie Lang, pianist. En die hebben ooit een, een nummertje opgenomen: Running Racked. De bezoen. En uh, uh, daar wordt de bezoen gespeeld door Frankie Trumbauer. Dat is ook een hele bekende bezoenspeler. Luister en geniet. of een ucci